week Je tijdloze natuur volgen De Dao Te Ching vers 1 begint met Kon taal uitgezegd worden? Dan zou het de eeuwige taal niet zijn. Kon de naam genoemd worden? Dan zou het de eeuwige naam niet zijn. Als niet-zijn, kan men het noemen het begin van hemel en aarde. Als zijn, kan men het noemen de moeder van alle dingen. Daarom, als men voortdurend niet is, kan men zijn verborgen geheimenis zien. Als men voortdurend is, kan men er enkel de begrensde vorm van zien? Deze beiden, zijn en niet zijn, komen uit hetzelfde voort en hebben verschillende naam. Beide zijn zij geheimzinnig. Het geheimzinnige ervan is dubbel geheimzinnig. Dit alles is de poort van het spirituele mysterie. En in vers 16 staat Ik probeer de hoogste graad van leegheid te bereiken en houd vast aan de diepe stilte in het midden. De tienduizend dingen verschijnen tezamen en ik aanschouw hun terugkeer. Wel nu de tienduizend dingen woekeren, elk keert terug naar zijn wortel. Terugkeren naar de wortel heet stilte. Dat is wat we het herstellen van ons mandaat noemen. Zij die het onveranderlijke kennen, zijn verlicht. Zij die dit negeren, doen in het wilde weg rampzalige dingen. Het onveranderlijke kennen maakt vergevingsgezind. Wie vergevingsgezind is, is universeel. Universeel zijn brengt soevereiniteit. De soeverein vertegenwoordigt de hemel. Van de hemel komen we bij Tao. De Tao maakt dat alles voortduurt. Ook al vergaat het lichaam, er is niets te vrezen.